Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt en af en toe regen. Morgen vooral in de kustgebieden kans op een bui. Stuk frisser dan vandaag. Het wordt maximaal 17 graden. De rest van de week nog wat kouder, 15 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tussen 3 en, 5. 3 en 5 De grootste hit van Europa Niet vertrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro Breakdown op CFL the, the Countdown of the Continent.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 to the end. Hier Genau dat al We'll mm -hmm. mm -hmm.